Ik wil regime, Marahim, Salat, Salam, Al-Amin al de wat komt hij doen? Hoezo terug? Is hij dan niet gestorven? Allemaal vragen die je van kleins af aan misschien. En zeker in deze periode. En zeker in deze vakantie waarin wij zitten. In de kerstvakantie zoals zij die noemen. Zijn dit natuurlijk zaken die regelmatig voorbij komen. Over Isa. salam. De discussie over Jezus. Vrede zijn met hem. En hoe wij daar tegenop kijken. En wat wij. Hoe wij daarover over denken. En wat de islam daarover zegt. En daarom zal ik de komende minuten met jullie duiken en dit keer niet in het verhaal van wie Isa is, de geboorte van Isa of het uh, leven als profeet of wat dan ook. Nee, misschien duik ik op dit moment in een fase van Isa die niet zo vaak ter sprake komt, die niet zo vaak besproken wordt in een lezing, die je niet zo vaak misschien, misschien wel in grote lijnen een keer hebt gehoord, maar nooit hebt beseft dat er ayat over bestaan en ahadith over bestaan. ...die dit voor jou bevestigen, zodat dit voor jou en mij een extra bagage kan zijn... ...waarin wij dus ons verhaal, het verhaal van Isa bij ons in de islam bekend kunnen maken. Allah Azzawajal vertelt ons al sowieso. We hebben het over, en dan komt Hij terug. Terwijl er mensen zijn, en wij tussen mensen leven, die tot de dag van vandaag zeggen... ...Hij is toch gekruisigd. Hij is, Hij is gemarteld... En hij heeft moeten lijden. En anderen zeggen hij heeft zich opgeofferd voor onze zonde. Allerlei versies die wij om ons heen horen. En natuurlijk kunnen wij dan ons afvragen. Maar hoe zit het dan wel? Waar wij in geloven als, als moslims. Wat wij bevestigd hebben gekregen. In het boek. In het boek van Allah Van de schepper zelf. Is namelijk de versie dat er inderdaad mensen waren die ontevreden waren met de komst van een profeet, en in dit geval Isa. Die waren ontevreden over vele profeten en altijd profeten ongehoorzaam. En sterker nog, ze staan ook bekend als de moordenaren van de profeet. En zo was het dan ook bij deze profeet, Esa dat zij zoiets hadden van, ho, nee, dit, dit, dit past niet bij ons, nee, die willen we niet volgen, nee, die is niet van ons. En daar allerlei zaken voor bedachten om hem maar op, op te ruimen. En met verschillende listen en verschillende leugens hebben ze het voor elkaar gekregen dat de, de heerser op dat moment, want dat is wat hem werd ingefluisterd, deze, profe, deze gast, die Isa, nou die wilt eigenlijk de koning worden van hier. Die wil jouw rijkdom, jouw koninkrijk afpakken. Hij wil heersen. Deze die is met een andere tactiek gekomen. Hij doet wel nu heel lief enzovoort. Maar straks heeft hij jouw rijk. En deze heerster die gaf dan ook de opdracht inderdaad. Om hem dan maar te vermoorden. Maar in de tussentijd wordt alayhi salam Beproefd met allerlei beproevingen en tegenslagen. En, en, en vijanden die die hem proberen uit te roeien. En een enkele, een aantal, die blijven, zoals bij Mohammed Sallallahu Alaihi sallam het Sahaba waren, waren het bij hem, zoals jullie ook wel bekend staan, de apostelen. Of in ieder geval de metgezellen, zoals wij ze dan beter noemen. De metgezellen van Esa die in hem bleven geloven. Maar daar sloop iemand in tussen die er inderdaad door het wereldse. en door, door de shaitan. zich liet influisteren om toch mee te werken, mee te werken met. De vijand die op zoek is om Isa salam op te ruimen. Hij besluit om informatie te geven waar Isa zit. Waar Isa zich terug heeft getrokken. En op dat moment dat ze hem achtervolgen. En in sommige overleveringen of sommige zaken wordt het aangegeven dat het om, zoals die bekend staat, Judas... Maar dat doet er niet toe. De naam doet er niet toe. Maar degene, de persoon die dan op dat moment heeft besloten om toch Eze te verraden. Terwijl die eigenlijk vaak bij hem was en met hem was. En behoorde tot zijn klik. En niet behoorde eigenlijk tot de anderen. Maar toen die eenmaal zover was dat die op het punt stond om hem te verraden. En hij dus de moordenaars, de vijanden van Eze salam, begeleidde. Om hem te vermoorden, was het dan ook dat hij het huis binnenging en op dat moment, en dus eigenlijk op het punt dat Isa alayhi salam op het moment staat om opgepakt te worden en vermoord te worden, zal Allah Jal Isa alayhi salam in bescherming Zal Allah Jal Isa alayhi salam niet alleen beschermen. Maar zoals hij ons in de Koran vermeldt, geeft aan. Want je hoort vandaag de dag, maar hij is toch opgepakt. En hij is daarna een hele martelroute moeten afleggen. En inderdaad met, met, uh, um, met een kroon van, van doren's inderdaad op zijn hoofd. En gemarteld en iedereen belachelijk maar, enzovoort. Maar wie, om wie ging het daar? Allah Jal geeft ons in de Koran bij de Oudubullahi Minash Shaitan al rajim ze hebben hem niet vermoord. En ook niet gekruisigd. Huh? Wat dan? Maar Allah zegt. We hebben ze verwacht eigenlijk. We hebben iemand die inderdaad de verrader was om Muza alayam te laten vermoorden. Die hebben wij vermoord. En Allah is daartoe in staat op Isa laten lijken. Oké, okay, wat heeft u dan met Isa zelf? Want ze zijn toch met z'n tweeën dan? Oké, okay, die ene begint op Isa te lijken. En waar is Isa dan? Hier geeft hij aan dat er inderdaad mensen zijn... Dat, al, dat mensen, waarin al hoeveel er zijn mensen die een discussie ontstonden. Nou, is hij nou wel gekruist of niet gekruist? Is hij nu wel vermoord of niet vermoord? Is hij er wel of niet vermoord? Die discussie is trouwens tot de dag van vandaag nog bezig. Allah dus vermeldt hem in de Koran, maar tot de dag van vandaag komen ze er zelf niet eens uit. En het ene, de ene zegt zo, en de ene boek zegt zo, en de andere pastoor die zegt zo, sterker nog, tot kort voor geleden zag je misschien voorbij komen in het nieuws, dat in de uh, een nieuwe, uh, of een oude, eigenlijk, uh, de Bijbel van uh, Bar, uh, Barnabas inderdaad, dat daar vermeldt zo, dat deze alayhi niet nooit gekruisigd he, is kunnen worden. Dus... Het was laatst trouwens in het nieuws, zag je in verschillende kranten enzovoort, moet je maar eens googlen. Isa of Jezus kon nooit gekruisigd worden. Dan krijg je dat zij zelf nu ook weer de discussie ontstaat: van, hè, dat kan niet. Dus tot de dag van vandaag. En hebben ze er een twijfel over? Zegt Allah Azza wa Jal: ze weten het eigenlijk niet. Dan. Het enige wat ze hebben zijn vermoedens. Ja, ik denk dat die... Ja, kan. Want hij was alleen met hem daar. En ze hebben hem omsingeld. Dus ja, dat is het enige. Maar ze hebben hem niet vermoord. Ze hebben geen sterk bewijs. Ze zijn niet overtuigd dat ze inderdaad hem hebben vermoord. Ze bleven maar in twijfel. Rafa'ullah. Waar? Allah Azza wa Jal geeft aan: Wil je weten waar Hij wel is? Op dat moment hebben wij Isa tot ons laten, tot ons, eh, naar ons toe verheven. On, naar ons toe laten terugkeren. Een tijdelijk verblijf, een redding. En inderdaad, degene die op Isa werd die de, die de uiterlijk van Isa kreeg op dat moment. Of in ieder geval iemand die daarop leek. Die toen zij dus de kamer binnenstormde. Of het huis binnenstormde. Was er nog maar één persoon. Allah Azzawajal stuurde speciaal voor Isa engelen. Die hem meenamen. Richting de hemelen. En daar inderdaad verblijft. Daar inderdaad verblijft. Want Allah Azzawajal heeft hem al aangegeven. In ja, ja, Isa. Ik zal jou tot mij laten naar mij toe verheffen, eigenlijk. En ik zal jou eigenlijk verlossen van degene die. Van, van degene die ongeloof bleek, die niet in jou geloven. Die jou als vijanden zelf zagen, die jou zelfs wilden vermoorden. Die jou niet wilden volgen en de, en de, en de boodschap van jou niet wilden volgen. De ei gaat natuurlijk nog door, maar hier geeft Allah azawajal aan. Degene die wel in jou geloofde, weet je wie dat waren? Dat waren dus... Degene die in Allah geloofde, in de boodschap van Allah en van alle profeten, dat Allah de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden. Dat was de boodschap van Isa. Dus ja Isa, degene die wel in jouw pad zijn gevolg, gaan volgen, die niet jou deden aanbidden, niet jou zagen als een zoon, niet jou zagen als, als een god of een, een, een deel van een god of wat dan ook. Nee, degene die inderdaad geloofde in mij alleen en in jou als profeet dus monotheïsten waren, dus moslim waren, hen zullen wij altijd boven de kuffar, boven degenen die jou niet hebben gevolgd, of jou vijandig zijn, verheffen. Tot zelfs in de dag des oordeels, tot jouw qiyamah dan zullen zij een andere eindbestemming hebben, als degenen die vijandig waren tegenover jou, of niet, niet in jou geloofden. Dit zijn ayat die voor ons bevestigen, dat Allah azzawajal inderdaad, Isa op dat moment, Eigenlijk gered heeft en naar zich toe heeft gehaald. En dat er dus tot de dag van vandaag. Zoals onze de van ehl sunnah wal jamaa aangeeft. Dat hij niet dood is maar nog steeds in leven is bij Allah azawajal in de hemelen. Maar dat betekent dat er een moment zal moeten komen. Want wij weten ook en Allah azawajal bevestigt ons ook. Dat iedere ziel de dood zou kennen. Dus hè, er zal een moment moeten komen dat Isa. Ook zou moeten sterven. En. dan zal die terugkeren. Maar wanneer? Dan vertelt Allah Azza wa En een andere riwaye. Beide betekenissen, de ene geeft aan. Het is Hij, Isa, die zal terugkeren. Of wanneer? Hij zal als een teken van de dag des oordeels, dat de dag des oordeels bijna nabij is. Hij zal als een teken terugkeren. Een andere uitleg geeft aan. vanaf het moment dat hij terug zal keren. Weet je dat het inderdaad. De dag des oordeels nabij is. Hij zal dus zelf een teken zijn. Een van de tekenen. Zoals uh, Sheikh Mohammed net ook heeft aangegeven. Een van de vele tekenen. Maar de terugkeer van Isa. Is op zich al. Inderdaad. Een wonder van Allah. Die, dat, die het laat gebeuren. Maar dan weet je ook van. Het duurt niet meer lang. Het is een van de grote tekenen. Klaar. Nu wordt het sterker nog. Het is bijna zover. En ja. Mohammed Sassim zei in zijn tijd al. Het is bijna zover. Maar als die grote tekenen komen. Dan weten we dat het zo snel zal gaan. Dat het dan eigenlijk. De ene beproeving. En de ene nog erger dan de andere. En de ene nog groter dan de andere. En dan horen we natuurlijk te weten van, hé, hey, oké, okay, hij daalt, dat is dus een teken. Een teken van de dag des oordeels. Maar hoe? Wanneer? Waar daalt hij? Wat, wat gaat hij doen? Wat, waarom komt hij terug? Dat zijn zaken die belangrijk zijn voor, wij, voor ons als moslim, om dat natuurlijk toch wel wat informatie over te hebben. Als je weet dat op dat moment eigenlijk al de eerste teken, al-Masih het al dajjal een grote fitna op aarde is. El Mesih het dajjal die dus in staat zal zijn, met de wil van Allah natuurlijk, met, met bepaalde zaken te doen, waardoor dus zelfs mensen die nu geloven een beetje, dan in twijfel brengen, en niet meer in Allah geloven, maar in el Mesih het dajjal gaan geloven, als hun God. Ja, je roept nu misschien, ja, nee, ik geloof in Allah, en Mohammed is de boodschapper, ja, ja. Maar als jij of ik dadelijk terechtkomen en uh, in de tijd van een Messias het Dajjal en hij is dan tussen ons, dan laat hij dingen zien dat hij ineens een dooie tot leven brengt en dat hij allerlei uh, uh, beproevingen laat zien. Dan denk je, wow, nee, jij bent Allah, jij bent God en je gaat hem vol. Dat is een test waarmee waar velen zullen vallen. Degenen die dan op dat moment nog in leven zijn, velen zullen door de mand vallen. Vele zullen voor deze beproeving vallen. En velen zullen dan deze messie het dajjal dan ook volgen. En velen zullen dus inderdaad de islam, het monotheïsme Allah Azza wa Jal verlaten. En daarom is het zo dat Mohammed sallallahu Alaihi wa sallam, jou en mij leert om inderdaad zo na de tashahud, elk gebed. Als jij dat de dua, te, de dua, te, de dua te, de, te doen, Ja? dan doe jij ook de dua voor, mogen Allah Azza wa Jal ons behoeden tegen de fitna van de messie het dajjal omdat je op dat moment niet weet of je dat zal overleven of niet. Degene die zich erop voorbereidt. Degene die de dua doet. Degene die Allah constant in de tajya en in de salat inderdaad. En in zijn ad'ya vraagt om bescherming tegen de Messieh het Dajjal. Die zullen het misschien kunnen redden. Maar hoeveel van ons vergeten de dua? A? Hoeveel van ons kennen de dua niet eens? Hoeveel van ons kennen de Messieh het Dajjal niet eens en denken van ja het zal wel. Het is een mooi sprookje wat jullie zeggen over één oog, oh, dit, beest, inderdaad, en dat soort zaken. Ja, yeah, yeah, right. Met die fabeltjes. Velen van ons hebben er soms die overtuigd, die geloven niet in dit soort zaken. Prima, geen probleem. Maar als hij dadelijk tevoorschijn komt, zijn dat degenen die als eerste inderdaad vallen in de fitna van de Messia. Het dajjal mogen Allah en ons daarvan behoeden. Hij zal dan hier op aarde zijn. En hij zal dan elke dorp en elke stad en elke uithoek bereiken. De 40 jaar waarvan, ze, ah, waarvan de Mofessiëren aangeven dat één, jaar als, of, uh, één dag als één jaar zal zijn. En daarna één dag als één maand zal zijn. En daarna één dag als de vrijdag zal En daarna één dag als de gewone dagen zal zijn. Maar overal gaat hij als een bliksemschicht eigenlijk. Overal fitna creëren en mensen uit... De islam en uh, trekken en hem laten geloven. Om zoveel mogelijk massa achter hem te krijgen. En niet richting het paradijs te laten terechtkomen. Maar Messias de is niet ons onderwerp van vandaag. Het is een ander teken van de dag des oordeels. En inshallah dat we in deze moskee een serie opzetten. Van inderdaad het tekenen van de dag des oordeels. Bi'idnillah. Maar waar het mee te maken heeft is namelijk. Dat dan op dat moment. Als hij bezig is met deze fitna. En daar al-Mahdi is, een van de leiders van de moslims op dat moment, die dus met een groot leger, met de gelovigen nog, die weten dat al-Messiah het Dajjal een valse god is, gaan bestrijden overal. Maar langzaam terug worden gedrongen. En het leger van al-Messiah het Dajjal groter wordt. En, al en het leger van al-Mahdi zwakker wordt en zwakker wordt en overal wordt verslagen maar toch de strijders blijven aan de zijde van El mahdi en hij zich terug begint te trekken uiteindelijk dat de verlies zo groot wordt dat al-Mahdi de opdracht geeft om terug te gaan eigenlijk naar de hoofdstad van dat moment Bait al-Mahdis mogen Allah het zo zullen doen bevrijden al-Mahdi zal zich terugtrekken en met het, met het aantal wat dan nog over is van de moslims. Moet je eens voorstellen hoeveel moslims er nu dan het vandaag de dag zijn. Weet je hoeveel het aantal zal zijn die nog met een mehdi zullen zijn? 1200. allah Akbar. We praten nu over anderhalf miljard. Hoeveel zijn er dus in de tussentijd? Of door de mand gevallen? Of vermoord? Of wat dan ook? Kijk hoeveel. Uiteindelijk wordt aangegeven dat er dus een leger, dat er een mensen dan een gelovigen over zijn met al mehdi. En die zich terugtrekken om de laatste veldslag eigenlijk te maken met Messiah Het dajjal Met zijn leger die eigenlijk aanstaat te kloppen aan de poorten van de Beit al Om daar de laatste moslims helemaal uit te roeien. En deze Messiah Het dajjal die raast over de, de wereld. Maar kan Mekka en de Medina niet binnentreden. Allah Azzawajal die het voor hem verboden heeft. En hij zal overal kunnen komen. Maar Al-Mekka en al medina zal die niet kunnen betreden. Totdat er wordt overgeleverd dat hij aan, op de berg van Uhud eigenlijk uitkijkt op al medina Al-Munawwara. En tegen zijn leger zegt. En tegen zijn leger zegt. zie jullie dat witte paleis. Witte paleis. Ze zeggen ja. Hij zegt, dat is het paleis van Mohammed. Witte paleis. In hadith die de profeet alaikum, ons heeft verteld 14 eeuwen geleden. Zag hij medina toen er zo uit, zo wit, zoals vandaag? Inderdaad. <laughs> Overtuigend? Nee. Hoe zag, Hoe zag je de moskee uit van de profeet alaikum, in die tijd? Was die, was die bruin of was die wit? Was die van, van klei of was die van marmer zoals vandaag de dag? Was het zo dat je op afstand of zeker met die mooie, prachtige foto's een mooie witte paleis eigenlijk ziet? Al zeker luchtfoto's. hadith waar de profeet zelfs hem aangeeft, inderdaad, dat het metgezellen zouden kunnen zeggen, of dat men, maar een witte paleis, kijk we zitten hier in modder. En nu even over een witte paleis. Bevestigt wederom dat Mohammed sallallahu alaihi was, zaken krivo. Zij, die nog zullen gebeuren, die op dat moment nog niet, niet, niet eens in je fantasie te voorkomen. En Mesih al-Dajjal, die weet van, hey, dit is het paleis van Mohammed al-Mohammed, sallallahu alayhi wa Hier mogen wij, kunnen wij niet in, dus weg. In de tussentijd zal Isa alayhi salam neerdalen. En nu moeten we natuurlijk ons afvragen, waar, wanneer. En daar bestaan er iets over. Er bestaan meerdere, maar ik zal er twee met jullie delen, vanwege de tijd. ...waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam aangeeft. Isa Maryam... ...en dan daalt Isa alayhi salam, ...met zijn handen... ...een hand op de schouder van de engel... ...en de andere hand op de andere engel. Engelen die hem naar boven hadden begeleid... ...die zullen hem doen neerdaad. Zoals jij nu in een lift ziet... ...zal je naar beneden komt... Op de, op de schouders van engelen wordt hij naar beneden begeleid. Hij draagt twee kledingstukken. Deze twee kledingstukken, kijk eens op Hanla de profeet een beschrijft zelfs hoeveel kledingstukken, wat de kleur daarvan is. Dan geeft aan dat die, licht, ja, dat die wit tot geelachtig zijn, de kleur van een safaraan. Anderen geven aan wat, dat wat, wat vandaag de dag een soort beige eigenlijk is. Zelfs de kleur wordt eigenlijk aangegeven. Waad aan kaffeeh Hij komt, als hij zijn hoofd beweegt, zie je er druppels vanaf komen. Golvend, krullend haar, mooi, een, een, een mooi postuur, een gemiddeld postuur, lichte huidskleur tot naar het rode toe. Een man zoals de profeet, zoals hem om hem omschrijft, alsof hij net uit bad is gekomen, net uit de douche, uit de hammam. Kom je een beetje te groot als je een beetje dingen bent. Nee, die haren nat, hij komt inderdaad naar beneden. Als hij alleen zo doet, druppelen de, water, de, de waterdruppels. Als hij omhoog komt, lijken het net parels. Parels, gewoon dingen die een soort van, soort van diamantachtig, iets wat je dan ziet. Subhanallah. En wat nog meer? Wat, wat kunnen we nog meer als wij weten? wa idara fa ra'asa tahadhar min min hinjuman kal lu'lu the pearls en waar we willen weten waar indal manarat al bayda' sharqiyyat dimashq allah De hadith trouwens authentiek ik gebruik hier alleen maar authentieke ahadith al bukhari en muslim en waar in bij de witte minaret in het oosten ...van Damaskus, wat nu Syrië is. Op dat moment... Bestond deze plek niet eens? Bestond er geen moskee? Was er geen moskee met een minaret? En zeker niet met een witte minaret. Mohammed alayhi geeft aan dat Gabi Isa zal dalen. Op welke manier? Via met, door middel van engelen begeleid. Hij zal nat zijn. Dit zal hij dragen. Dit zijn de kleren. Dit is hoe hij eruit ziet. Waar we, we willen we ook weten waar we boodschappen van Allah? In Damascus, Dus niet hier. Niet in Groningen. Niet in Parijs. Niet. Nee, je hebt zelfs heel specifiek. Daar in Damaskus. Waar in Damaskus? Niet zomaar. Damaskus is groot. Nee. Bij die witte minaret, He, zijn er meerdere? Nee, nee, nee, er, is geen, er zijn er niet meerdere witte minaretten. Eén witte minaret zal er zijn. Ja, waar? Sharqi, in het oosten van, van Damaskus. En daar bestaat nu, zoals wij weten, Al-Masjid Al-Umawi. Een van de oudste, oudste moskeeën in Damascus. En zoals Ibn Kathir aan, aangeeft, dat 700 jaar na de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, ja. 700 jaar ongeveer, 741 om precies te zijn. Dat er ineens een renovatie plaatsvond van die moskee. En dat de financiën, subhanallah, de christenen mee hebben geholpen om de minaret eigenlijk te financieren. Niet wetende niets wetende over deze hadith, niets wetende over de terugkeer van, Messie, de, uh, van Isa alayhissalem, niets wetende over gefinancierd. En in die, die renovatie wat er toen plaats is gevonden van die moskee, is er een minaret met marmer gebouwd, witte marmer, die tot de dag van vandaag, die je nog kunt bezoeken, in Syrië, mogen Allah azzawajal het behoeden van al het slechte wat daar plaatsvindt. Mogen Allah azzawajal het doen bevrijden van alle onrecht die daar plaatsvond. Op dit moment bestaat die nog. En daar op die plek, dus op die plek zegt hij zegt Rasulullah, zal Hesaam neerdalen. Hij zal neerdalen en zal zich dan haasten richting waar hij kijkt, hij ziet dat inderdaad hij is gestuurd voor een opdracht. Hij is gestuurd voor de Messias Het Dajjal die op dit moment de wereld in het veroveren is en iedereen in het misleiden en het vermoorden is en de islam de laatste moslims wil uitroeien. Hij is een klein groepje moslims mukminen met el, met de uh, uh, Mahdi die zich terug hebben getrokken in Betel Maqdis. Hij zal zich dan haasten richting Betel Maqdis van Syrië van Damascus richting Betel Maqdis. En zal daar aankomen en zal dan met Salat al-Fajr aankomen. Als hij daar aankomt en de mu'mineen die daar klaarstaan om Salat al-Fajr te verrichten. En daar imam al-Mahdi altijd natuurlijk de imam en de leider voorgaat. En imam al-Mahdi de rijen klaar is op maken, ziet hij daar een gezicht. En natuurlijk de groep was al klein genoeg dat de imam al-Mahdi gelijk herkende. Hé, hey, dit is iemand anders. Oh ja, dit is inderdaad Isa alayhi salam waar Mohammed zelfs ze hem over verteld heeft. Hij zal dan uit talado, uit nederigheid, Isa Adehuis vragen om het gebed te leiden. Het is Isa. Maar Isa zal hem op zijn plek houden en zegt, de ikame is voor jou verricht. En dit doe ik als karama eigenlijk voor jouw umma. Ik kom jou bevestigen dat de umma van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. ...dat ik nu behoor tot de umma van Mohammed. Inderdaad, profeetschap was daarvoor. Na de profeetschap van Mohammed, wa sallam, ...rest mij niks anders dan ook Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, te volgen. Akbar. Dus iemand van jou, umma, geliefde broeder en geliefde zuster... ...die gaat voorbidden, die is imam over iemand die wij kennen als onze profeet... zeker nog als een van de beste profeten van de vijf, ulul En daarmee aangeeft hoe bijzonder jij wel niet. Bent dat jij een volger van Mohammed? Bent sallallahu alayhi wa sallam daarmee bevestigd? jij ja, zelfs ik zal je dan in de rijen naast jou staan? En moet je eens voorstellen hoe lang zo'n gebed eruit zou moeten zien? Met Salat al-Fajr en Imam al-Mahdi voor je en Isa, misschien aan je rechterkant. Allah, als je dat kan meemaken, Isa die gewoon in de rijen staat om een gebed te verrichten achter een van de umma van Mohammed, waar Mohammed zal ze hem ook over ons heeft e aangegeven aan Omar ibn Khattab. Zelfs als Moesa in mijn tijd zou zijn, zou hem niks anders resten dan mij volgen. Gewoon zoals jou inderdaad de boodschap, de nieuwe boodschap, de islam, de Koran, moeten volgen. Zelfs Moesa. Zelfs Moesa. En Moesa, een andere overlevering, maar daar wil ik niet te veel over uitweiden, die aangeeft, was ik maar. Moet je je eens voorstellen, Moesa verlangt en zegt, Was ik maar. Een van de umma van Mohammed. Allah. Mohammed die verlangt. Moesah die verlangt. Om zoals jij te zijn. Een volger van Mohammed. Iemand die in Mohammed gelooft. Van hem houdt. Zijn sunnah volgt. Verdedigt. Verspreidt. Inderdaad bij hem wil zijn. Moesah zegt. Was ik maar jou. Was ik maar in die tijd dat ik Mohammed als kon volgen. Isa. salam was gaat richting Baita macht dus Bid Salat al Als ze klaar zijn met de sala, Staat Isa op. Want nu hij is gestuurd. Nu als soort van generaal. Nu krijgt hij de leiding. Over het gebed inderdaad. Dat is een bevestiging. Van luister ik ben een van de. Van de umma van Mohammed. Dat is een bevestiging voor jullie. Maar nu heb ik wel. De coördinatie gekregen. Over het nieuwe, de, nieuwe, de komende periode. Hij zal dan ook de. Het leger klaarmaken van de mu'minien die op dat moment klaar, klaar zijn. 800 mannen, 400 vrouwen. Klaarmaken voor wat? Voor de strijd richting de Messieh. Wow. Wij hebben ons teruggetrokken hier. We zijn met zo weinig. Hij heeft de wereld veroverd enzovoort. Maar Isa a.s. trekt dan op dat moment inderdaad de andere, de andere kleren aan bewijzen van om de strijd in te gaan, maakt zich paraat met Allah, met het vertrouwen van Allah, en zal dan inderdaad zeggen, open het fort, open de poorten van een beter al -Maqdis. open de poorten, wij zijn met Allah en we strijden voor Allah, wil je volgen, je gelooft in Allah, wij gaan hem tegenmoet en die Mesih al-Dajjal, die is voor mij, daar ben ik voor gestuurd. Allahu Akbar, wat krijg je dan? Adrenaline. Zelfvertrouwen. Een groep die dan weer staat nadat ze misschien een soort van, een soort van een verlies ha uh, hadden, een, een verliesstemming, veranderde op dat moment in een power, in een krachtige overwinnings, overwinningsmoed. Allah Akbar, Isa die nu terug is gekomen. Isa die nu als leider, Isa die de generaal is. Isa die voorop loopt in de strijd, niet achterop en zegt richting de die dajjal kom maar. Wie gaat er met mij? Je sterft op de weg van Allah. Maak je niet druk. Je zal toch sterven. Dan maar op de weg van Allah. Je zal toch sterven. Dan maar vooruitlopend en niet rennend, wegrennend uit de strijd. Dus op dat moment zal hij de poorten openen. En zal dan de strijd beginnen. De strijd beginnen. En Isa alayhi salam die natuurlijk zoals de profeten extra kracht krijgt. Om daar de vijanden inderdaad aan te pakken. Als de Mesih al-Dajjal... Hoort en ziet dat Hesa tussen de vechters is op dit moment. Tussen de moslims is. Zelfs de had Dajjal weet, wow, hier valt niks aan te beginnen. Ik weet wie het is. Ik weet waarvoor hij is gekomen. Ik weet dat hij is gekomen om mij te vernietigen. Nu hij er is. Wegwees hier. En hij begint te vluchten. En Isa is maar voor, is voor deze opdracht gekomen. Moet je je voorstellen met die het Dajjal. Die op dat moment dus een groot leger heeft. Begint als wat normaal. Hij deed stoer. Ja. Zoals we ze vandaag de dag zouden zeggen. Ineens zit hij bij Isa alayhi salam Weg weg. weg dur, dur, dur, bang. bang. Bang om afgemaakt te worden. Reza, die blijft gefocust op hun kopstuk, want hij is namelijk degene die tot nu toe die vele volgers heeft wijsgemaakt dat hij Allah is. Dus velen die hem nu aan het volgen waren, die wilden niet afscheid van hem nemen of afstand van hem nemen, omdat ze dachten, wij geloven in Allah, dus we blijven Allah volgen. Hij is onze God. Dus Reza wist alleen hem. De kopstuk moet ik als eerste hebben. En hij zal hem dan volgen, volgen en volgen en hoe ver hij ook herrijkt en hoe ver hij ook zal, zal wegrennen zoals een van de overleveringen wordt aangegeven dat hij ergens in een, op een plek terecht kwam. En de, en de Babilut is nu eigenlijk waar Tel Aviv is, sterker nog waar nog specifieker zoals de mensen van Shem zeggen of de mensen van Filistreen die zeggen dat is nu waar de vliegveld van Tel Aviv is, van Ben, ben nog wat. Ben Bangorium inderdaad. Dus op een vliegveld, daar in die streek, daar is de plek, daar is de plek waar Isa het Dajjal te pakken krijgt. En hem dan inderdaad afmaakt. Vanaf het moment dat hij, el-Messieh het Dajjal, afmaakt, stopt de strijd. Want alle volgers die dachten, wow, God, onze God, onze Allah, die is dood. hier. Hij blijkt helemaal niet Allah te zijn. En op dat moment zal dus Zullen sommigen al gelijk zoiets hebben van... Oké, okay, stop. En nu? De sommigen die gaan geloven. Sommigen die blijven in hun dwaling. Allah azawjah wil niet dat ze geleid worden. En dan zal er eigenlijk een periode ingaan... waarin Isa dus 40 jaar... 40 jaar aan de macht blijft. 40 jaar zal Isa alayhi salam... Op dat moment aan de macht blijven. En zullen er natuurlijk een aantal zaken gebeuren. De profeet sallallahu alayhi geeft aan. In een andere hadith. Om te bevestigen dat Isa alayhi salam terug zal komen. Keef antum entum waqad nazala fikum Isa ibn Maryam. Hoe, jullie, hoe zal jullie situatie dadelijk zijn. Als Isa terug zal keren. Hoe zal jullie situatie zijn als hij dadelijk terug, terug zal keren? En hij zegt in een andere hadith in Bukhari en Muslim: Ik zweer bij degene in wiens handen mijn ziel ligt. Mohammed z'Asem zweert dus bij Allah. Het, is, het staat bijna voor de deur, het is bijna dichtbij. Het is heel dichtbij. Voor wat? En j'en z'il fikum ibn Maryam. Dat ibn Maryam. De zoon van Mariam Isa, alayhi salam zal teerdalen tussen jullie. Hek en Adla. Hij zal dan dus een rechtvaardige leider op dat moment zijn om rechtvaardigheid terug te brengen. Van wat? Voor de onrecht die ze hem hebben aangedaan onder andere. Door hem toe te schrijven als aan een zoon van God. Of als God. Of hem vijandig te zijn en hem te willen vermoorden zelfs zoals de joden deden salam wordt teruggestuurd om de reden om even zaken op orde te zetten. Fajak Saleb. Wat die dan zal doen is de kruisen zal die vernietigen. Huh? Isa die nu wordt gezien als symbool van een kruis zoals ze zeggen. En kettingjes en noem maar op en beeldjes. En ze zeggen dat ze Isa aanbidden en juist een beeld hebben waar hij op wordt gemarteld. Als je van iemand houdt dan zou het toch niet Moeten zijn dat jij een foto van hem moet hebben waar hij helemaal vermengd is of helemaal gemarteld is. Als je van iemand houdt, wil je juist die foto waar hij op lacht, waar het mooie tijden is. Ook al heeft hij daarna is hij door een ongeluk overleden, bijvoorbeeld, stel je voor een familielid van jou, een, een zoon van jou of een dochter van jou. Lakadarallah. mogen Allah ons behoeden allemaal. Maar stel je voor, ze komt om, om in een, een, een auto-ongeluk. En na de ongeluk maken ze foto's van haar. En ze is helemaal vermorzeld. Gezicht weg, armen weg, dit lichaam helemaal eruit. Hersenen komen eruit, helemaal uit elkaar gerukt. En ze maken er een foto van. Billah Alek, als jij van haar houdt, als jij van hem houdt, als jij haar een leven waarbij je je portemonnee wil, de foto wil houden, houd jij dan een foto van haar die gemarteld is en helemaal, inderdaad, met bloed en helemaal gedood is op een manier die jij niet wil? Of heb je de mooiste foto van haar toen op school of toen bij haar bruiloft of een mooie pasfoto toen ze glimlachte en haar op, zijn, op haar moois was of jouw zoon op zijn moois was. Als jij van iemand houdt dan wil je juist dat soort zaken niet zien. Dus al dat al zal bij jou en mij vragen moeten opwekken van hoe kan ik beweren van iemand te houden terwijl ik juist... ...iets aanbid waar hij zelfs gemarteld op is... Met, met, ...met een kroon van dorens... ...en helemaal met spijkers en bloed... ...en helemaal gemarteld is... ...juist dat beeld wil ik niet hebben... ...van degene waar, wie, van wie ik hou. beetje ook logica, la logica. O oh mensen. Soms moet je ook gewoon... ...dingen kunnen vergelijken... ...en dat zul jij niet willen met jouw zoon of dochter... ...dat jij op die manier iemand eigenlijk ziet. Dus... ...wat zal die dan doen? Deze kruis... Deze kruis die de vele mensen heeft doen dwalen dat ze mij, dat ze die kruis aan gaan aanbidden of mij als een drie-eenheid zien of mij als een zoon van God zien. Ik zal, ik kom nu als bewijs om hun te vertellen, dit heb ik jullie nooit verteld. Ik heb jullie nooit gezegd ik ben een zoon van God. Ik heb jullie nooit verteld dat ik God ben of een drie-eenheid, één een van de drie goden of allemaal één zoals een mohem. Ze kunnen het zelf niet eens uitleggen. Nee. Ik kom jullie nu bevestigen dat jullie hebben gelogen over mij. Het is mijn recht om terug te nemen, want jullie hebben over mij gelogen. Jullie hebben misbruik gemaakt van deze kruis. Om velen te doen afdwalen van de, datgene waar ik mee kwam. Aannamelijk aanbid Allah. En volg mij als profeet, niet als zoon van God of als God. wa Als symbool voor het slechte... Zal die dan ook de, de uh, varkens, varkens doen afslachten. En verbieden zelfs om te hebben. Nu hebben mensen die. Geen probleem. Dat is jouw, jouw probleem. Ja? In die tijd komt, komt Moaize assalam om duidelijk te stellen. Hé, hey, nee. Dit is iets wat ik verbied. Wat Allah verboden heeft. Het slechte, daar wil ik afscheid, afstand van nemen. En zal dat dan op dat moment ook direct doen. Sterker nog, wat zal hij nog meer doen? Wa yada'ul jizya. Wow. Huh? In de sharia is het zo: dat als is, is een islamitische recht er is en een islamitische staat er is, dat jij, een echte islamitische staat volgens de. de op de manier en zoals Mohammed sallallahu alayhi wa sallam het deed, niet zoals jij nu een beetje bij elkaar verzint, yeah? maar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toen die de sharia toepassen en een islamitische rijk. Was het zo dat... En Omar Al-Khattab en de, en de, en de Ghulafa die naam kwamen. Was het zo? Ook in Bait el -Maqdis? Jij kon gewoon mos, niet moslim zijn. Jij kon gewoon christen of jood blijven. Geen enkele probleem. We nodigen je uit. Ja? Wil je het niet? Niet accepteren. La kumdenen kom. -e Wali adin. Geen probleem. Je mag tussen ons leven. Helemaal geen probleem. Sterker nog. We doen tijara met je. Je bent gewoon dit. Sterker nog. We, moeten, we zijn verplicht om goed voor je te zijn. Maar... Ja, je betaalt wel belasting. Moslims betalen namelijk zakuit in dit land, dan werd er dan gezegd. Dus jij, als burger van dit land, krijgt een belastingbrief. Zoals wij vandaag de dag heel normaal een blauwe envelop krijgen. Betaal die maar niet. Krijg je de eerste aanslag, tweede aanslag, daarna komt deurwaarde. En misschien na de deurwaarde zit je dertig dagen vast, tot het, of noem maar op. Dus het is normaal in elk land dat je belasting betaalt. Ook in een islamitisch rijk. Oké, okay, je mag leven zoals je wil. Maar we hebben waarden en normen. We hebben regels in dit land. Dat jij dan inderdaad de jizya betaalt. Maar jizya is dus eigenlijk om aan te geven. Hé, hey, je mag christen blijven. Je mag jood blijven. Ja. Lekom dinakom waliyadin. En hier volgen wij inderdaad de afgesproken regels. Isa die komt terug. Die zegt luister. Ik van Allah azzawajal heeft hij de opdracht gekregen. Die jizya is nu klaar. Mohammed zoals hem, zei ons al. Die jizya moet je betalen totdat Isa komt. Na Isa is er geen jizya meer. Wat is er dan? Dan is er geloof of ongeloof. De islam, de rest, kennen we niet. Wat wil je zeggen? Nee, ik ben christen. Wat christenen? Wat, wat is dat? Ja, en Jezus. He? Jezus is zelf nu hier. Die zegt, ik heb niks met jou te maken. Nu kun je ons wijsmaken. Nee, ik geloof in Jezus. Prima. Nu kun je ons geloven. Maar ja, nee, Mozes. Allemaal prima. Isa komt persoonlijk om afstand van jou te nemen en te zeggen. Hey, Ken je niet? Als jij nu nog, als je zelfs in mijn gezicht durft te liegen, Zdivdiv, oorlog. Ja, je verklaart de oorlog daarmee. Je komt zelfs recht in mijn, in mijn gezicht liegen over Allah en over mij. Als je van me hield, als je daadwerkelijk oprecht was, zou je me nu ook volgen. Zou je weer zeggen: Ashhadu Allah wa Anna Muhammad Rasulullah, Wa Anna Isa Abdullah. Dan zou je me volgen. Maar nu. Als jij verderf wil blijven zaaien. Nu is het inderdaad de strijd tussen geloof en ongeloof. Klaar. Je heeft geen naam meer. En Isa zal dan op een gegeven moment deze nieuwe sharia. Eigenlijk, eigenlijk dezelfde sharia als Mohammed. Maar alleen met deze aanpassing. Zal dan dit voortzetten op aarde. Dat je dus ziet rechtvaardigheid. Hij komt om rechtvaardigheid. Om rechten terug te nemen. Om zaken op orde te stellen. Om de dwaling weg te nemen. En wat zie je dan? Kijk wat de hadith zegt. Op een gegeven moment als er rechtvaardigheid is. En als de onrecht is bestreden. Wat krijg je dan automatisch? En als mensen dus inderdaad de sharia beginnen na te leven. En de zakat beginnen te betalen. En dat soort zaken. Dan zie je het als op een gegeven moment. Niemand iets van de anderen afpakt. Niemand steelt bedriegt. Ga ga eruit. Ineens blijft geld over. Allah Azza wa Mohammed Sassam, geeft aan: Waya feedul mal. Het begint zelfs te overspoelen en niemand wil het meer aan. je kunt tegen iemand zeggen: Hier heb je een duizend, hier heb je duizend. Zegt hij: Nee, dat doe niet aan. Heb ik niet nodig. Subhanallah, kifesh, hier heb je een miljoen. Allah hou maar bij. Profeet Sassam zegt dit en niet mijn woord. Waya feedul mal, wa yaqbalu ahad. Niemand neemt het meer van je aan. Maar wat is er dan wel? Wat, wat voor waarde? De waarde van geld. Zal dus op dat moment niks meer waard zijn, omdat rechtvaardigheid is en omdat geld op dat moment iets een bijzaak is. Maar weet je wat dan toeneemt? Het takoen, al min Weet je wat dan ineens stijgt? De waarde van één sejda die jij nu maakt. Sejda Allah. Die sejda, de prijs daarvan, gaat omhoog. De prijs van die miljoen. Euro gaat omlaag. Je geeft iemand, zegt hij. Hey niet. Net alsof je nu iemand die twee centjes geeft. Zegt hij, lacht hij in je gezicht uit. Zelfs als hij nodig iets heeft of wat dan nodig heeft, kijkt hij. Je bent lorak. Geef die papier mijn, uh, die vijf centjes en zo. Waarom? Geen waarde bij hem. Dus het geld in die tijd zal zo van waarde dalen. Maar de, de waarde van één salaf, nee, niet de salaf, van één sejda. Zal een gevoel hebben bij mensen. Dit is meer waard dan inderdaad. Het doen en mevrouw. Dan al het bezit op de wereld. Wat zich daar op bo boven vindt. Kijk wat de waarde die wij. Een seshda vandaag de dag bij ons. Niks meer waard is. Maar die euro. Die is veel meer waard nu. De seshda bij ons. schrijf maar op. Eind van de dag. Allemaal die seshda. Komt ineens die kalasjnikovs. Kivesh omdat waarom? Omdat die zesde niks waard is. Def, def, def, def, def. Ze wordt meer. Ja. Maar als die waar waard was, dan zie je dat het sowieso langer duurt. Je wilt niet meer opstaan. Sterker nog, je vraagt daar. Ja, Laat mijn laatste nefs hier uitblazen bij, bij u, het dichtst bij u. Als de waarde van zesde iets waard is bij jou. Wanneer besef je dat? Dat besef je wanneer jij ineens ziek bent of ineens een tentamen hebt. Of ineens een scheiding hebt. Of ineens je vader kwijt bent. Of je zoon kwijt bent. Of je ineens een uitslag hoort dat je kanker hebt. En nog misschien bent klaar. De, de artsen hebben je opgegeven. Wow, oh, dan wordt die sejde ineens heerlijk. Dan duurt die ineens aan iets langer dan de normale sejde. En sterker nog, dan komt ineens de khushu. En komen zelfs tranen misschien zelfs in die sujud. Maar Allah, als hij jou nu de kans geeft om in die sejde ook op waarde te laten schatten. Leg je het naast je neer. En daarom geeft hij ons juist soms beproevingen. Zodat die waarde van de sejda weer omhoog gaat. En die waarde van die dua weer omhoog gaat. Die wij een tijd lang missen. Maar dat is dus... Isa komt om met de shirk te breken. Isa komt terug om het harame helemaal uit te moorden. En te strijden voor de zaak van Allah. Azzawajal. Hij zal de wet van Mohammed wa sallam, volgen. En dan... Zal dit en zo ver gaan. Zodat er zoals je net hoorde. Dat inderdaad het geld overblijft. Maar wat. Dan zullen er jaren. Zal ineens mensen helemaal niet meer vijandig zijn tegenover elkaar. Helemaal een vrede leven. Als hij dit heeft opgelost. De, zoals we zeggen de rotzooi heeft opgelost. Zullen dan mensen vredig naast elkaar leven. Sterker nog. Sterker nog. Dan zal inderdaad. Zoals. De, zal hij de opdracht krijgen. Om, pak de mensen die nog jou geloven. Pak de mensen die daadwerkelijk in Allah geloven. En ga naar Jebel het Toor. En Jebel Tor en zoek je toevlucht daar. Want daar, gaat, daar komt nu een leger aan. Het is niet het leger van, uh, van Dejel. Die was al erg. Maar wat er nu uit gaat komen, daar kan jij en geen enkele leger tegenop. Wow, wie zullen dat dan zijn? Dat is inderdaad een volgende teken van de dag des oordeels. Een leger, een leger van die niet eigenlijk te overwinnen is. Maar om dat verhaal heel kort te houden, uiteindelijk zal Allah azza wa Jalla dus met een, subhanallah, dit on, dit, deze wereld mag op dat moment, die niet te verslaan is, zal verslagen worden met eigenlijk een insect. Die een bepaalde ziekte, epidemie verspreidt onder ze en ze dood neervalt. En daarna zelfs regen. Kijk waar Allah me verslaat. Gewoon met druppels. Met water. Wat hij verandert in zijn soldaat. Je weet niets wat ineens kan veranderen als soldaat van Allah. Allah het kan inzetten. Water wat je normaal drinkt. Wat je normaal mee douche En zo wordt ineens je vijand. Hup komt in grote getalen. En je ziet dan inderdaad weet het. Volkeren weg of steden weg of wat dan ook. Een vlieg, je denkt dat, dat mannen rennen voor je weg. Tanks rennen voor je weg. Eh, landen rennen voor je weg. En dan stuurt Allah één vlieg die met een epidemie komt. En ineens de helft van je bevolking sterft uit. En je vraagt, oh, is er een medicatie, dit, medicatie. Nee, stop, niemand mag reizen. Niemand mag het land uit. Niemand mag landen. Kijk maar nu laatst, ebola. Heel de wereld op zijn kop. Kleine dingen als je mensen sterven, niemand mag daar naartoe Afrika afgelast, dingen vliegen mag niet, de handgeven klaar, moest je in quarantaine, moest je eens in een hok, een week de... heel de wereld op zijn kop door iets kleins, Allah azzel, je geeft jou, toont jou daarmee en mij de macht Allahu Akbar Akbar, groter dan ook ja, die hij op zijn op een plek zet, door kleine zaken, zoals een vlieg of een epidemie, en daarna een regen die hun helemaal weg wegspoelt. Wanneer Isa alaihissalam, Isa salam. de opdracht geeft eigenlijk aan de mensen alles, de zegeningen die dan dan zijn, van gooi, gooi alleen maar een zaadje. Zoveel baraka zit in zijn tijd, in die 40 jaar, want 40 jaar zou hij op deze aarde nog zijn. Isa salam. heb je een zaadje? hoef je niet eens hup, in de grond en over te graven en erin en water en dit en, en zorg en de volgende dag weer dit hè? nee nee pak steentje pak een zaadje gooi die ook al gooi die op steen komt er een plant uit steen niet uh, vruchtbaar grond of wat zoveel baraka sterker nog het, iets van de profeet maar ik, ik geef jou nu een voorbeeld alleen om, om aan te geven hoe gezegend het dan werd dus geen vijandigheid alles baraka op alle manieren. Waarom? Omdat er op dat moment als de shirk weg is. Als het verderf weg is. Komt de baraka weer terug. Allah Azzawajah pakt ons de baraka af in onze landen. En in onze inkomens. En van onze gezondheid en tijd enzovoort. Vanwege onze tekortkomingen aan fouten en zondes. Daarom zie je subhanallah dat onze ouders. Allah Azzawajah. Al-walidine. De Al-baraka in hun tijd. Is veel groter dan de baraka van de shabbat vandaag de dag. En de van hun inkomen. Vaders van ons hadden 1200, 1300. Misschien nog steeds. Maar iedereen te eten en niet één. Nu hebben we gezinnetjes van een jongetje en een meisje, twee. Of van één zoontje. Of van acht, negen, elftal in huis. Allemaal te eten. Een leger. Allemaal te eten, allemaal te drinken. Allemaal gekleed, allemaal de, hoe heet dat, een dag boven hun. Sterker nog, eind van de maand, nee eind van het jaar, allemaal naar Marokko. In de tussentijd, elke maand stuurden ze nog op naar familie. Hield daar een gezin en de ouders en dit en dat en dat. En toch hadden ze tijd, geld over voor vakantie. Niet voor één man, maar voor elf man. Als ze daar zijn, je weet hoe het gaat. Bijna een heel dorp of wat dan ook, die mee eet, mee slaapt, mee dingen. Al baraka en hun 1200 of uitkeringsophanden en nu? Wij verdienen drie keer van wat onze ouders verdienen. Eind van de maand hoor oh, je, je je schulden, dingen, de bureau, incasso bureau, CEI, of weet dat, van die school, dingen, weet heet dat? Studiefinanciering die achter je aan zit, CZ-groep die achter je aan zit. Alles zit achter je aan, terwijl je 3000 euro verdient, of 2000 euro. Waarom? Al-Baraka die afneemt. Waarom? Omdat wij. Daar zat nog een niya in. Zat nog een ikhlaas in. Zat nog een contact met Allah. Wallah al misschien konden ze niet schrijven of lezen of schrijven. Maar ze sloegen salat al niet over. En ze konden niet lezen of schrijven. Of geen lange dua en doen. Maar waren oprecht in de dua die ze dan deden. Als ze onderweg op de fiets naar een fabriek gingen. Of onderweg inderdaad. Als het regende. En daarom kregen zij zaken. Die wij niet voor elkaar kregen. Mog Allah azza wa Hun blijven beschermen. En ons eigenlijk redden met hun zegeningen, met hun barakat, dat wij ook nog daar een, een aanmerking voor komen in de tijd van Isa, hij stuurt waarom, omdat op een gegeven moment dus de masia weg was, en de uit weg was een granaatappel, kijk wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in die tijd van Isa van alayhi Zullen, je kent een roman, granaatappel, wat nu veel is, die wat je openmaakt met die, ja, die wordt zelfs in de Koran van die roman. je ziet dat die nu, dit zo, sommige landen, weet je, echt zo, dan heb je een knal? dan heb je, een bal heb je niet, ja, dat is gewoon een kleine, zoiets, toch, dat is de grootste, wat je kent. In de tijd van Isa, hoeveel kunnen er nu van eten? Eén, ik Grote welk, mashallah, een mekkinvestje. Eén, dan eten we op zijn minst, dacht hij. Twee mannen. De al Twee. Dit lekker twee en een kleintje nog te tussen, dan, dan heb je. Ja, kulumina ayesaba. Een, een hele groep. Een, heel, een wat is Worden een ayesaba? Hoe kun je de beste vertalen, uh, Sheikh Mohammed? Minimaal. La-isaba is vanaf twaalf, toch? Groep volwassenen. Een groep volwassenen. Niet uh, twee of wel wat. een, een groep. En sommigen geven aan dat het vanaf 12 aan boven is. Sterker nog, dus hoe groot is die granaatappel om daar even dicht? Misschien kun je zeggen, ja maar uit die kleine kun je ook misschien met 12 man. Iedereen een hebba, misschien kunnen 100 man zelf eten. Nee, nee. Om jou nog meer eens te bevestigen hoe, hoe groot de barakke is. Die, die schil van de rommel, die schil, als je die hebt geschild, die schil. Die, <gacht> zegt de profeet, alayhi wa sallim, die is zo groot, dat die als schaduw, mensen gingen daar onder als schaduw, als de zon is. Als parasol, inderdaad, is een parasol. Kijk zo aan de Baraka. kan, je of dan kun je die gebruiken als schaduw, en zo zie je. Dat inderdaad dan in alles al-barakka zit: in het eten, in het drinken en alles. Maar dan zie je ook dat Isa alayhi salam maar een beperkte tijd hier is. En dat hij dan ook heen zal moeten gaan en zal sterven. En Isa alayhi salam zal sterven tussen die mu'minen die er nog tot dat moment zijn. En Isa zal begraven worden, geneze krijgen: salat de geneza. bekrijgen en begraven worden. Want iedere, iedere ziel zal de dood proeven. Dus ook, ja, Isa, ja, je zal sterven. En hij dan zal sterven. En een kleine groep moet nog overblijven. Wanneer Allah azawajal een wind, een koude wind stuurt vanuit de sham, En deze groep die nog overblijft, allemaal in één keer zullen sterven. Wat dan nog overblijft, zijn nog op de rest van de aardbol mensen die hypocriet zijn of nog ongelovig blijven of nog, nog steeds in de ruïne blijven of wat dan ook ja, deze groep, daar zal zoals de profeet alaikum, ons aangeeft daar zal Yawm Al-Qiyama plaatsvinden dan komt inderdaad nou, zoals ik zei meerdere tekenen die opgevolgd zullen worden maar over die slechte groep die goede groep die zal nog beschermd zijn dat ze nog door die wind allemaal slapen en dat niet mee hoeven te maken die Yom hoe dat gaat gebeuren ja, dat zij die, die andere groep dit mee zal maken dit is eigenlijk wat ik met jullie wilde delen over een fragment over Isa alayhi salam als hij dadelijk terugkomt wanneer hij terugkomt waarom hij terugkomt hoe hij terugkomt hoe, hij terugkomt, hoe lang ...hij hier is gebleven... ...waarvoor die is gekomen... ...hij is inderdaad... ...hier zal die terugkomen... ...maar wij vragen Allah... ...ja Rab... ...ja Rab behoed ons van de fitna van de Mesija... ...dajjal... ...want nu misschien kun je zeggen van... oh, ...ik wil die tijd meemaken... ...dat Isa terugkomt... ...en die baraka en die romaan, Oh, ...ik heb vette honger, ik wil ook eten van die romaan... ...en noem maar op... ...wat daarvoor zit die fitna van de dajjal dat doen wij dagelijkse dua voor wat de profeet zelfs ons voor heeft geleerd. Inderdaad van kijk uit. Als je daarin terechtkomt kan het zijn dat je, je verzwakt. En kan het zijn dat je door de mand valt. Dus wij vragen Allah azawajal az om ons te behoeden van die fitna. En ons zes -sa alayhis salam niet hier op deze aarde maar in het hiernamaals tegen te laten komen inshallah. En anders te laten behoor tot die laatste groep die in hem blijft geloven, met hem zal strijden en met hem zal leven. Mogen Allah azza wa ons verenigen met Isa alayhi salam en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in el Al verdoos al-a'la. Mogen Allah azza wa ons laten terugkeren naar Allah voor onze dood. En de shahada uitspreken tijdens onze dood. En el-Firdaus al-a'la doen binnentreden naar onze dood. Ik vraag Allah azza wa om mij te vergeven al datgene wat ik fout heb gezegd is van mij en de shaitaan. Al het goede is van Allah. En wa bihamdika wa Allahu